Zes, Joost hier, het q music van Nu.nl. Krijg je van Fieke. Goedemorgen. In Rijnsburg, Zuid-Holland, zijn tien mensen opgepakt... omdat ze vuurwerk naar de brandweer gooiden. De brandweer was daar om een stapel brandende kerstbomen te blussen. De politie kon een deel van de brandstichter snel omzingelen. Er werd een helikopter ingezet om de rest van de groep... vanuit de lucht op te sporen. Volgens de politie is de rust in het dorp inmiddels weer teruggekeerd... en niemand raakte gewond. Een groot ongeluk in Boskoop. Drie auto's botsten daar gisteravond tegen elkaar. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt, waarvan twee zwaar gewond. Zeker één auto kwam in het water terecht. De bestuurder kon snel uit de auto worden gehaald. Hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. En de twee mannen die op Bondi Beach in Australië... 15 mensen doodschoten, handelden alleen. Dat zegt de Australische politie na onderzoek. De vader en zoon pleegden twee weken geleden... een aanslag op een Joods festival. Ze lieten zich inspireren door terreurgroep IS. Maar er zijn geen aanwijzingen dat ze hulp kregen... van een grotere terreurcel. En het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen in Herenveen is genadeloos. Op de duizend meter bij de mannen zat er 0,0005 seconden... tussen een startbewijs voor de Olympische... ...Olympische Spelen en helemaal niks... Vier topschaatsers treden om drie plekken. Tim Prins haalde het dus op een haar na niet. Kjeldnuis overkwam vier jaar geleden hetzelfde. Nu haalde Kjeldnuis het wel. Maar in plaats van zijn Olympische ticket te vieren... baalde hij voor zijn grote liefde Joy Beunen. Zij gaat nu omdat ze bijna viel twee keer. Gaat zij niet, terwijl ze alle World Cup vindt. Het is gewoon de grootste onzin die er is. Ja, vandaag staan nog de 5000 meter voor de vrouwen... en de 1500 meter voor de mannen op het programma. En dan het weer van Weerplaza. Het wordt een zonnige winter.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 Joost Swinkels. Zo, goedemorgen. De beste hits, The Pointer Sisters. Fire, zometeen a gala. Dat is Freed from Desire. Q music. Q music. Cue sounds better with you. My love has got no more.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 Desire, my incense is purified free from desire, my incense is purified. de beste hits uit het Foute Uur. Dit is fout en Nieuw. en Nieuw Dit is bij Q&Fire. 10 minuten over 6 op deze dinsdag 30 december 2025 Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. En goedemorgen Fieke. Goedemorgen. En goedemorgen jongens over de redactie. Goedemorgen. En goedemorgen boy. Goedemorgen, een heerlijke incheck vanuit het, uh, het om de koude Brabant. Onderweg richting uh, de vuurwerkbunkers om uh, weer volle bak te uh, gaan werken voor de komende 48 uurtjes nog. Mocht u leuk lekker vuurwerk gaan halen, hou het gezellig en leuk, zou ik altijd zeggen. Hey, vanuit uh, het mooie Brabant alvast een mooie jaarwisseling allemaal. Geniet er lekker van. Tot volgend jaar weer op uh, Q. Nou, dankjewel boys. Zet hem op weer vandaag. Uh, gisteren was er iemand in de uitzending die gaf 6.000 euro uit aan vuurwerk. Dat was ik niet, kan ik je vertellen. Ik, ja, ik merk dus, en ik weet hoe het met jullie is op de redactie... maar ik word dus een beetje, een beetje emo richting het einde van het jaar. Ik zat daar gisteren een beetje over na te denken en toen dacht ik echt... Ja, ben ik nou een oude man aan het worden? Ik weet het niet. Maar ik kan helemaal een soort melancholisch worden als ik terugdenk aan het afgelopen jaar. Denk ik denk, ja, ik ben leuk verliefd geworden. Ik heb veel dingen met mijn moeder ondernomen. Uh, ik ben nog leuk op vakantie geweest. Ik heb het eigenlijk heel erg naar mijn zin op mijn werk. Ik denk alleen maar, ja, wat, wat is er met mijn aan de hand? Ik, ik heb eigenlijk allemaal leuke mensen om me heen. Nou, dan hoeft er echt een oude man voor het raam te zitten bij de Hema... die een gebakje aan het eten is. Dan kan ik janken. Dan kan ik gewoon echt janken. Is het er, Ik zie hier allemaal gezegd, maar ze ja, zitten te staren. Die denken die jongen zijn allemaal knettergek geworden. Roel, heb jij. Is dit erg. Denk. Resoneert hier iets? Of ja, zeg jij. Het is natuurlijk ook al lang jaar. En dan word je een beetje weemoedig zo aan het einde. En dan uh, spelen de emoties iets sneller op. Dus ik kan me goed voorstellen. Je hebt ook gewoon een goed jaar gehad, toch? Je bent goed Nee, zeker absoluut. Het heeft misschien ook iets te maken met de wekker die om kwart voor vijf gaat. Ik weet het niet. Maar wat dacht, ik nou, wat is in mijn maand de Ik heb ook helemaal zin in een nieuw jaar. Die ik kan wel leuke goede voornemens maken. Ehm. Um, Ondertussen hoor je natuurlijk op Q-Music de allerbeste foute hits ooit gemaakt. En het leuke is, ik zie allemaal berichten dat ik music heb voorbij komen... van mensen die aan het wachten zijn op een deurbel. En wat die deurbel precies betekent, hoor je zo meteen. Ook Eken komt eraan naar Rob Nijs Dit is Bangerhard. Hoe oh, ik ben rijker dan ik ooit heb gebedromen. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elk... Dit is fout en nieuw. Het is zo so lang, long, long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong but the strength I have is washing away. It won't be long, lang, lang, Eken bij Kim Music en Right Now na na na. 20 minuten over 6. Joost hier op de plek van Matty en Mariken. We staan weer aan de dag het begin van een kakelverse dag vol met de allerbeste hits uit het foutuur. Tot aan de jaarwisseling morgen nacht hoor je nog fouten nieuw op Q-Music. ik zie allemaal berichten in de Q-Music app voorbij komen van mensen die zitten te wachten op het geluid van een deurbel. Dat dus is niet omdat de post-NL bezorger deze ochtend al vroeg voorbij komt. Nee, het gaat om de deurbel van staatsloterij Onder andere Isabel, Casper, Donovan, Charlie en Xandra zitten te wachten. Deze week moet je namelijk de deurbel van Staatsloterij goed in de gaten houden. Hoor je die, dan maak je namelijk kans op een straat oudejaarsloten van Staatsloterij... voor de oudejaarsstrekking van 31 december. Met daarbij kans op 30 miljoen euro... Um, ik kan nog niet zeggen wanneer die deur per, deurbel precies voorbij gaat komen... maar hoor je hem, stuur dan meteen, heel simpel, deurbel... in een gratis berichtje via de Q-music-app... en wie weet wil je dan een straat oudejaarsloten. Morgenavond zou het dan misschien moeten gaan gebeuren voor jou, hè? 30 miljoen? Denk vast over na wat je ermee zou doen. En verder neem ik deze ochtend weer een gekke gewoonte onder de loep... normaal of niet. Uh, gisteren sprak ik Fabienne. Zij eet dus altijd eerst de korst van een kipkorn op met mayonaise... om daarna de binnenkant op te eten met pindasaus. Nou, als je net in je bakje kwark zit, eet smakelijk. Um, ze had toch heel veel medestand gevonden in de q music Gift, Dus mocht je zelf in de bezit zijn van een gekke gewoonte... dat je denkt, nou, oké, okay, ik zal wel de enige zijn ter wereld die dat doet. Nou, meld je maar, meld je maar. Loop je zo meteen de deur uit met of het gevoel van... ik ben de enige ter wereld die dat doet, mee dat zijn, hartstikke uniek... of heel veel medestand. Dit is DJ Paul Heelstak, dit is Love You More. You jongen Zometeen ga ik een flinke draai geven aan het verjaardagsrad. Ik ga zo meteen de naam bekendmaken die vandaag op het verjaardagsrad prijkt. Ben je jarig in die maand? Mooi. In dit geval zet vast in je telefoon 09099596. Kun je daar meteen bellen zodra je jouw maand hoort. Uh, we gaan vandaag spelen voor de maand waarin het woord herfstdip misschien wel valt. Misschien wel ook een klein beetje. Wordt vaak gegoogeld. Uh, mensen beginnen in deze maand ook vaak aan een nieuw dieet. En het is de maand waarin deze artiest hun verjaardag viert... Meteen. En ook het nieuws van half zeven komt Rafiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, steeds meer jongeren hebben last van oorzuizen. En daarbij moeten we ook extra oppassen met oud en nieuw. De lekkerste oliebollen die je maar kunt wensen. Vind je gewoon bij Jumbo. Elke dag vers gebakken. Dus altijd heerlijk knapperig. Natuurlijk of rijkelijk gevuld met rozijnen. 10 oliebollen voor maar 2,99. En alle kiesermix tapas. Drie bakjes voor 6 euro. Jumbo. United. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers, United Consumers. Ook jouw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 Your music laat je kennis maken met de beste films van dit moment. Nu de psychologische thriller. The Housemate met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried. Een vrouw met een mysterieus verleden grijpt haar kans om als inwonende hulp te gaan werken bij een rijk gezin. Really is be living with us? Al snel verandert haar troonbaan in een dodelijk, gevaarlijk spel. Van macht, verleiding en intriges. Wat weet je over deze familie? Ik weet je niet The Housemate zie je nu overal in de bioscoop. Maak kans op tickets voor de film voor je.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 Kom je morgen naar mijn brunch? En wil je me zaterdag helpen met mijn bakwedstrijd voor de feestdagen? Hm. En uh... Wat doe ik aan tijdens al die feestdagen? Oh, oh, oh, ontdek jouw stijl. Oh, oh. Zalando. Eén minuut over half zeven verkeersinformatie van Flitsmaster. Alles rustig op de weg, geen vertragingen, geen controles. Dan het weer van Weerplaza. We krijgen een zonnige winterdag met alleen aan de kustkans op een bui. Drie graden in het zuiden tot zes langs de kust. Vier even het laatste nieuws. Goedemorgen. Het blussen van een stapel brandende kerstbomen... ging gisteravond mis in Rijnsburg, Zuid-Holland. De brandweer werd daar bekogeld met vuurwerk. Tien mensen zijn opgepakt. De politie kon een deel van de brandstichters snel omsingelen. En voor de rest werd een helikopter ingezet om ze op te sporen. Er raakte niemand gewond. En niet alleen in Rijnsburg ging het mis. Ook op andere plekken in het land waren er problemen door vuurwerk. Zo zijn in Weesp in Noord-Holland twintig huizen ontruimd... na de vondst van waarschijnlijk illegaal vuurwerk. Er is één iemand voor gepakt. En in het Bra sint michels gestel lag meer dan 1.000 kilo aan illegale knallers... in een busje midden in een woonwijk. Daarvoor is nog niemand aangehouden. En draag oordoppen als je vuurwerk gaat afsteken. Die oproep doen experts in de Telegraaf. Want steeds meer jongeren hebben last van oorzuizen... door te harde muziek of lawaai. En 10 van de jongeren hoort een harde piep na de jaarwisseling. Illegaal vuurwerk kan knallen tot boven de 150 decibel veroorzaken... als vergelijkbaar met een straaljager naast je oor. En meerdere harde knallen kunnen blijven... Gehoorschade veroorzaken. Bijna 14% van de Nederlanders heeft zo'n permanente piep of brom. En volgens zakenblad Forbes mag Beyoncé zich nu officieel miljardair noemen. Ze is daarmee de vijfde artiest ooit op de lijst van miljardairs. En dat komt volgens Forbes door haar Cowboy, Cowboy Carter Tour. Die bracht ruim 400 miljoen dollar op. Daarmee is het de succesvolste country tour aller tijden. Jonzee voegt zich nu in het miljardair-rijtje van haar man Jay-Z... Taylor Swift, Bruce Springsteen en Rihanna. Krankzinnig dat zij die laatste maanden ook vooral nog heel veel heeft gesprokkeld, toch? Ja, want een maand daarvoor stond ze nog op 800 miljoen. en Dus ze heeft dan in één maand even 200 miljoen bij elkaar geharkt. En dat is wat wij noemen een flinke dertiende maand Zometeen een nou, wel bescheiden dertiende maand. Een kans op 2.500 euro brengt je niet in de buurt van de miljardair... maar wel een lekkere eindejaarsbonus. Kan voor jou zijn als je mee wilt doen met het verjaardagsrat. moet je wel jarig zijn in de maand waarvoor we gaan spelen. Het is de maand waarin Jodie Bernal jarig is. Je hoort hem zo meteen. Kendall, dat is de maand november. Ben je jarig in de maand november? Nu 0909 596 bellen. Joost Swinkels. En valt die dan zometeen op jouw dag? Ben je 2500 euro rijker? Dit is Kylie. You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 Vraag me wel eens af, als je bijvoorbeeld naar Frankrijk rijdt... dan zet je wel eens een leuke Frans chanson op, toch? Zouden er mensen zijn, Fransen bijvoorbeeld, of uh, Italianen... die denken, nou, we gaan eens in Nederland op vakantie... en dan zoeken ze naar Nederlandse muziek. En dat ze dan onderweg naar Nederland denken... ach, this is Holland, playlist, en dan komen ze bij deze muziek uit. En of ze dan eens dus denken, yes, this is Holland, dit is Nederland... Dit is hoe het hoort. Mark Hoogkamer in Spanje bij Q-Music. Babette, goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, zei het net iets over zes dat ik een beetje melancholisch word zo richting het einde van het jaar. Dat je een beetje terug gaat kijken, een beetje achterom kijkt over je schouder. Dat je denkt, god, was toch eigenlijk best wel een leuk mooi jaar. Is dat iets wat bij jou ook zo is of niet? Um, middelmatig. Middelmatig, middelmatig. Oké, oké, oké. Niet dat je dan ineens emotioneel wordt dat je denkt, nou... Uh, iemand die een bos bloemen krijgt, dan kan kijken om janken. Zover zo ver gaat het niet bij jou. <laughs> nee, dat niet, nee. nee oké. Okay. Hé, hey, Babette, 2.500 euro. Het is binnen handbereik, yeah. zou ik bijna willen zeggen. Wat zou je ermee doen? Um, volgend jaar naar de musical gaan van Harry Potter. Oh, uh, waar gaat die uh, te zien zijn, die musical van Harry Potter? In Scheveningen. In Scheveningen. Wie is dan je favoriete karakter uit de musical? Uh, ja, Harry Potter zelf. Harry Potter zelf, ik weet niet dat je... Ja. je uh, Hermelien, is dat iemand uit Harry Potter? Ja? Ja, klopt, klopt. Die ja. De, ja, Verder ken ik, ken ik weinig van Harry Potter. Oké, okay, um, we gaan zometeen slingeren voor 2.500 euro, Babette. Maar je bent sowieso op de radio, dus 100 euro is alvast voor jou. Nou, lekker. Is dat alvast een half ticket? Of ik weet niet wat die moet kosten volgend jaar, die musical? <laughs> um, ja, ongeveer. ligt eraan waar je wil zitten, natuurlijk. Oké, okay, nou, we willen natuurlijk wel uh, de Bezing Stil zien vliegen. Zo is het wel. Uh, ja, precies. Hé, hey, uh, Babette, uh, voor de maand november het bal is geopend. Uh, wat voor Hengst mag ik haar gaan geven? Doe maar een zachte. Oeh, een zachte hengst, oké. Okay. Ja. Nou, komt die aan. Als jij afgeteld, dan ga ik hengsten. 3, 2, 1, draai maar. Een klein, subtiel, zacht hengstje brengt daarbij de vraag: Ben je een jarig op 25 november? Uh, nee, helaas. Wanneer, 21. Een, oh. Ja. Oeh, close call. Uh, voor nu geen mm. 2500 euro, wel 100 euro. Hele mooie jaarwisselingen van Babette. Tot later. Dankjewel. Van hetzelfde. Zometeen Jodie Binalk. Ziek en ona ses. Nou, meteen maar naar boven met Q Music en de beste hits uit het foute uur. Dit is fout en nieuw. Malala. Oh Malolen. I've hung for your touch. Alone. No neat Your love To Me Lonely Rivers flow To the sea To the sea To the open Arms of the sea Lonely Rivers Wait for me, wait for me I'll be coming home Wait for me De oudste en oudste hits uit het foutuur. Unchained Melody bij Q-Music 1965. Daarvoor, Sasha en Ecuador. is zegt, gelijk een feestje als ik weer de auto instap. Fijne werkdag. Jordi is er ook bij. Weer lekker op pad in de vrachtwagen samen met mijn dochtertje Liv. En is zegt onderweg naar Groningen... waar elk jaar mijn schoonouders helpen in de oliebollenkraam. Het zijn tot en met Foutjaarsdag... De allerbeste fouten hits ooit gemaakt. Morgenavond fouten nu. Je kunt gewoon helemaal je hart ophalen als je liefhebber bent van fout. Voor nu Roxette, how do you do? Eerst Jody Benal, que si que no. your head I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. bij Q music en How Do You Do? Veel vragen in de Q-Music app. Komt die deurbel nou nog voorbij? Ja, die komt voorbij. En die gaat nog voorbij komen... ergens tussen zeven en acht. Zometeen meer een cool een the gang. En celebration hoor je zo? Zo, voor jou dame...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 Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu joh! Jazeker, want bij prijsvrije vakanties... krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroeg Prijsvrije vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap. Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo.